Welkom, welkom in Oase, welkom in deze kerstavonddienst, welkom. Dat is het thema van vanavond, welkom. Want er zijn maar weinig dingen die zo fijn zijn als je echt welkom voelen. Kun je je nog een moment of een plek herinneren waar je je echt helemaal welkom voelde? Dat je echt met open armen ontvangen werd en met liefde en zorg en aandacht omringd werd. Kun je nog een moment herinneren? Een plek herinneren dat je dacht van, nou daar voelde ik me welkom. Nou, mijn ultieme welkom moment was alweer 15 jaar geleden. Um, ik was mijn wilde haren nog niet kwijt, dus ik ging op een fietsvakantie met een vriend... En we namen ons, vliegtuig, of we, ons fiets mee het vliegtuig in naar Thessaloniki in Griekenland. En toen fietsen we dwars door de Griekse bergen naar Bulgarije. Dwars door Bulgarije naar de Zwarte Zeekust En via de Zwarte Zee naar Istanbul. En het leuke was, we hebben geen één keer in een hotel geslapen, maar elke keer bij mensen thuis. Via Via hadden we allerlei contacten. En een van die contacten was um, hier in dit dorpje. Um, ergens in de Bulgaarse bergen. En dat was een dorpje waar alleen Sygeunus woonden, Roma. Ontzettend veel armoede. Maar goed, we moesten echt dwars door de hoge bergen. Het regende die lag, dag alleen maar. Het, het waaide hard. En we hadden van tevoren niet verteld dat we zouden komen. Dus wij kwamen compleet verwaaid en verkleumd, kwamen we bij dat kerkje aan waar we eh, dat contact hadden. En net op dat moment was een koor aan het oefenen. En prachtig gezang, klonk als straten, verderop hoorden we hen. Dus we wisten precies waar we heen moesten. En toen liepen we binnen. En die zigeuners, die hadden echt zulke ogen, die dachten dat twee marsmannetjes binnenkwamen lopen. Twee van die boomlange Nederlanders met verwarde en, en wilde haren. En zij spraken geen, geen Nederlands natuurlijk, ook geen Engels. En mijn Bulgaars is heel beperkt. Dus ik probeerde met handen en voeten uit te leggen waarom we kwamen en wat we kwamen doen. En euh, nou, verwarring alom. Tot het moment dat we de naam van ons contact noemden, Stefan Stajkov. Stefan was ooit de voorganger daar van dat kerkje. En die was nog steeds ontzettend geliefd. Dus op het moment dat wij Stefan Stajkoff zeiden, gingen alle deuren open. We werden als verloren zonen onthaald. We werden door kleine omaatjes die tot hier kwamen, werden we geknuffeld. Mijn benen werden geknuffeld. En meteen werden we naar een zaaltje boven de kerk gebracht. Kregen we een warm bed, een warme douche en een... Een maaltijd, drie gangen diner, waar koningen hun vingers bij af zouden likken. Nou, later kwamen we erachter dat, um, dat veel mensen bijna niks te eten hadden. En dat gezinnen op de grond sliepen. Maar ze gaven alles wat ze hadden, gaven ze aan ons. Maar het mooiste moest nog komen, want ter ere van onze komst werd die avond een kerkdienst georganiseerd. En die duurde vier uur. Maar ik heb me geen moment verveeld. Want uh, zigeuners uit heel de regio die kwamen vertellen hoe zij Gods wonder hadden ervaren. Wat zij aan bevrijding, aan genezing en herstel hadden ervaren. Hoe God voorzien had voor hun. Prachtige Zigeunen aanbidding. En toen, op een gegeven moment, werd er gezegd... Oké, okay, en nu gaan deze twee heren... Het woord van God brengen, kom maar naar voren. Nou, toen moesten we dus een preek houden, terwijl we niks voorbereid hadden. Lang, samengevat, zoveel warmte, zoveel liefde, zoveel zorg. Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld. Nou, misschien heb jij ook zo'n moment ervaren in je leven. Vanavond vieren we kerst. We vieren dat Jezus geboren werd 2000 jaar geleden... En als christenen geloven we dat fantastische, wonderbaarlijke, maar ook bizarre verhaal, dat met de geboorte van Jezus, God zelf naar deze aarde kwam. Dat in de geboorte van Jezus, Gods Zoon die, die vanaf alle eeuwigheid samen met God de Vader en de Heilige Geest God was, besloot om de heerlijke hemel te verlaten... Zijn macht en majesteit als het ware uit te doen en geboren te worden als een hulpeloos baby. Nou, je zou verwachten als God naar de wereld kwam als mens, dat de rode loper toch uitgerold zou worden, toch? Dat honderden soldaten langs die rode loper een ere zouden geven. Dat honderden trompetten zouden een loflied aan zouden heffen. Dat alle machthebbers van de wereld, keizers en koningen en stamhoofden, de Zoon van God welkom zouden heten. Dat miljoenen mensen zich zouden verzamelen en zouden juichen voor de koning die gekomen was. En dat, paleis, dat keizer Augustus, de machtigste man toen op aarde, graag zijn paleis zou afstaan aan Jezus, de Zoon van God. En hij natuurlijk ergens anders zou gaan wonen. Dat zou je verwachten, toch? Maar wat gebeurt echt? Nou, dat lezen we dus in het Evangelie van Lucas, Hoofdstuk 2, vers 6 tot 7. Laten we het samen lezen. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, legde hem in een voerbak voor de dieren want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Nou, keizer Augustus, ik noemde hem net al, die, die wou precies weten hoeveel mensen er eigenlijk in zijn gigantische Romeinse Rijk woonden. En dat wou hij weten omdat hij dan belasting kon innen. Dus hij wou een volkstelling um, doen. En iedereen moest zich inschrijven in de plek waar hij geboren was. Nou, Jozef was dus geboren in Bethlehem, dus hij nam zijn hoogzwangere vrouw, of verloofde Maria, nam hij mee naar Bethlehem. Nou, van Nazareth naar Bethlehem is een lange, moeizame tocht dwars door de bergen. Waarschijnlijk kwamen ze dood en doodmoe aan, Maria hoogzwanger op een ezel. En toen kwamen ze daar en in geen één hotel of Airbnb of breakfast was nog plek. Alles was vol, nergens waren ze welkom. En de enige plek waar ze nog hun hoofd konden neerleggen, was een stinkende stal. Waar tientallen of ontelbare beesten hun behoefte hadden gedaan. Een plek in die tijd die onrein was. Wie probeer eens voor te stellen. De Zoon van God, de Koning boven alle Koningen, voor wie miljoenen engelen neervallen in aanbidding door wie het heelal ontstaan is, voor hem is geen plek... behalve in een vieze voederbak. Is dat niet bizar? Johannes, een van Jezus' eerste leerlingen, die zegt het zo in zijn evangelie... zijn beschrijving van het goede nieuws over Jezus. Johannes 1, vers 9 tot 11, zegt Johannes dit... Gods Zoon is het ware licht... Dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld die hij zelf gemaakt had. Maar toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. Hij kwam naar zijn eigen mensen, maar die wilden hem niet geloven. Jezus, God die mens werd en die de wereld gemaakt had, vond dus geen plek in die wereld. Maar weet je wat nou echt het goede nieuws is van kerst? Dat ook al was Jezus niet welkom bij ons mensen, dat wij mensen wel welkom zijn bij Hem. Dat is het goede nieuws. En dat zie je meteen al nadat Jezus geboren was. Wie kwam als eerste bij Hem op kraambezoek? Weet jullie dat? Wie kwam als eerste bij Jezus op kraambezoek? De herders! De herders! Dit lees je erover in vers 8, hoofdstuk 2 van hetzelfde lucas evangelie Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was er bij die engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. En daarna gingen de engelen terug naar de hemel. En de herders zeiden tegen elkaar, kom, kom. Laten we naar Bethlehem gaan. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem. En daar vonden ze Maria en Jozef. En in een voerbak lag het kind. Nou, voor onze 21-eeuwse oren klinkt dit allemaal heel romantisch. Herretjes die met schaapjes in het veld zijn en die dan bij kindje Jezus op bezoek gaan. Mijn vrienden, het was absoluut niet romantisch. Want de herders, dat was dus het tuig van de richel in die tijd. Je werd alleen herder als je echt niks meer anders kon doen. Het was een zwaar beroep, het was een gevaarlijk beroep, want constant waren er roofdieren en rovers die op je kudde gemunt hadden. En de meeste herders waren excrimineel, omdat ze toch niks anders meer konden doen. En de herders waren dus zelf ook geen liefertjes. Vaak uh, stalen ze ook kuddes bij elkaar. Schapen van elkaars kudde. En ze werden dus ook door niemand vertrouwd. Ze mochten zelfs geen getuigen zijn voor de rechtbank. Nou, zo werd er dus over herders gedacht. En er kwam nog eens bij dat ze gigantisch stonken. En vind je het gek als je altijd met schapen rondloopt? Opnieuw, ze waren onrein. Zware jongens... Van de rigel. Nou, de grote vraag is, en misschien heb je je dat wel eens afgevraagd... ...waarom verschijnen die engelen juist aan deze herders? Waarom niet aan de machthebbers van de wereld, de keizers, de koningen? Waarom juist aan deze herders? Waarom werd juist aan hen als, het, als eerste het goede nieuws van Jezus bekendgemaakt? Waarom mochten zij als eerste bij Jezus op bezoek? Waarom? Ik geloof omdat God hiermee eens en voor altijd wil laten zien dat wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, hoe je jezelf ook schaamt voor jezelf, hoe weinig blij je ook met jezelf bent dat je welkom bent bij Hem. Iedereen is welkom, wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent. Juist degene die door de rest van de maatschappij afgeschreven worden, aan de kant geschoven worden, veroordeeld worden, die zijn bij Jezus welkom. Dat zie je niet alleen bij zijn geboorte, dat zie je door, door heel zijn leven heen. Met wie ging Jezus vooral om toen hij wat ouder was? Allereerst met vissers. Nou, die stonden net zo laag op de sociale ladder als herders. Met, wie nog meer? Met hoeren. Nou, die stonden ineens op de sociale ladders. Die werden compleet veroordeeld en aan de kant gedrukt. Met wie nog meer? Met tollenaars. Dat waren dus de belastinginners namens de gehate Romeinen, de bezetters. In de ogen van de meesten waren dat corrupte landveranders. Daar wou je niks mee te maken hebben. Hij ging om met de armen, met de zieken, met de meelaatsen, die letterlijk en figuurlijk door iedereen als de pest gemeden werden, Die zelfs niet binnen de bebouwde kom mochten komen. Uit angst dat mensen besmet zouden worden door hen. Maar bij Jezus waren ze welkom. Iedereen was welkom bij hem. Hij veroordeelde ze niet, hij omarmde ze juist. Hij genas ze en hij vergaf ze. Nou, weet je, de, de, de kerkelijke leiders, de religieuze leiders in die tijd, die vonden dit verschrikkelijk. Want Jezus doorbrak daarmee de zorgvuldig opgebouwde muren tussen de goede mensen en de slechte mensen. En daarmee ondermijnde hij hen, hun gezag. Ze haatten hem. Zo lees je bijvoorbeeld in Lucas 5, vers 30. De fariseeën en schriftgeleerden. dat zijn dus die kerkelijke leiders. Die zeiden vol afkeuring tegen zijn leerlingen. Waarom eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars? En toen gaf Jezus dit antwoord. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen tot een nieuw leven te roepen. Maar zondaars. Weet je, dit is misschien wel het grootste misverstand wat ik tegenkom bij mensen van buiten de kerk. Dat Jezus alleen kwam voor nette mensen. Voor gehoorzame jongens en meisjes. Voor hele religieuze mensen die precies binnen de lijntjes kleuren. Nee. Jezus kwam juist voor mensen die een ongelooflijke rotzooi van hun leven maken. Die keer op keer weer onderuit gaan en die toegeven dat ze niets anders kunnen. En dat ze hulp nodig hebben. Dat ze een dokter, een hemelse dokter nodig hebben. Die hun helpt en geneest. Vrienden, Jezus kwam voor ons allemaal. Want als we eerlijk toegeven, niemand van ons is perfect. Allemaal doen en zeggen en denken we dingen waar we, waar we spijt van hebben. Waar we onszelf en anderen en waar we God pijn mee doen. Allemaal hebben we een dokter nodig voor ons hart, voor onze ziel. En Jezus is de enige die ons kan vergeven, die ons kan genezen, die ons kan helpen om een nieuw leven te leiden. Daarom kwam Hij naar deze aarde, uit pure liefde voor jou en voor mij. Nou, ik, ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat jij en ik welkom zijn bij Jezus. Maar ik wil afsluiten met deze vraag is Jezus ook welkom bij ons. Want ik denk dat er de afgelopen 2000 jaar niet zo heel veel veranderd is. En de machthebbers van deze wereld negeren Jezus nog compleet. En bij de meeste mensen is Jezus niet welkom. Wordt hij ver mogelijk buiten de deur gehouden? En weet je, dit vind ik dus zo'n gigantisch wonder dat desondanks Jezus nog steeds op zoek blijft gaan naar jou en mij. Al 2000 jaar lang. Weet je, het grootste wonder is misschien geen eens dat Jezus 2000 jaar geleden hier op aarde geboren werd, maar dat Hij nog steeds geboren wil worden in ons hart. Maar weet je, Jezus is een echte gentleman, een echte Heer. Hij zal zich nooit opdringen aan ons. Hij zal nooit bij ons inbreken. Hij wacht geduldig tot wij hem binnenlaten. Jezus zegt dit in openbare 3 vers 20. Zie, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij of zij met mij. Weet je, ik kwam... Uh, een tijdje geleden kwam ik dit schilderij tegen. Ik weet niet of je het kent. De schilder is Homen Hunt. Homan Hunt. En het, dit schilderij hangt in St. Paul's Cathedral in Londen. En dit schilderij heet Het Licht van de Wereld. En je ziet, Jezus, het licht van de wereld, staat voor een deur. En die deur is helemaal begroeid met klimop en onkruid. En die deur staat symbools voor iemands leven. En die persoon heeft Jezus dus nog nooit welkom geheten in zijn leven. Maar Jezus staat voor de deur en klopt. En hij wil binnengelaten worden. En toen Holman Hand dit schilderij af, af had, toen liet hij het aan zijn vrienden zien. En zijn vrienden die zeiden: Oh, wat een mooie schilderij! Je hebt alleen één fout gemaakt. Je bent de deurknop vergeten. En weet je wat Han toen zei? Nee, dit heb ik expres gedaan. Want er is maar één deurknop. En die zit aan de binnenkant van de deur. En vrienden, ik geloof dat Hand gelijk heeft. Jezus geeft ons de vrijheid te kiezen. Het is aan ons of we die deur wel of niet open doen. En terwijl ik dat zeg, denk ik, vooral als dit nieuw voor je is, dat je denkt van ja Martijn het klinkt allemaal leuk, maar het klinkt te veel sprookjesachtig. Of het klinkt te vaag spiritueel en ik, ik begrijp dat. Zo dacht ik ook jaren. En als je dat denkt, dan wil ik je aanmoedigen om dat gewoon te gaan onderzoeken. Om de verhalen over Jezus in de Bijbel te lezen. Om de christenen die je kent te bestoken met je vragen. Om aan God zelf te vragen of dit inderdaad waar is. En weet je, als we dat doen, als we die deur van ons leven open doen voor Jezus, dan belooft Jezus dus dit. Ik zal binnenkomen en we zullen samen eten. Je denkt misschien, hè, een beetje, een beetje raar. Ik zal binnenkomen en we zullen samen eten. Wat betekent dat? Nou, in de context waarin Jezus dit zei in het Midden-Oosten, was het ultieme teken van vriendschap, was eten met elkaar. Je had nooit met vijanden, je had alleen met intieme vrienden. En als Jezus dus zegt, dan zal ik bij je binnenkomen en we zullen eten, dat betekent dus eigenlijk, dat die almachtige God van hemel en aarde, dat hij dus bij ons thuis wil komen... En een intieme vriendschapsrelatie met ons wil. Nou, als dat geen wonder is, dan weet ik het ook niet meer. En als dat gebeurt, dan weet je dus dat je nooit meer alleen bent. Dan weet je dat er altijd iemand is die van je houdt, onvoorwaardelijk, Die je vergeeft. Die je van binnen wilt genezen. En die je elke keer weer kracht wilt geven om dat nieuwe leven te leiden. Leiden. En vrienden, dat is nu 22 jaar geleden dat dat bij mij gebeurde. En ik kan je vertellen, dat verandert je leven compleet. En weet je wat nou zo mooi is? Dat als wij Jezus welkom heten in ons leven, Hij ons leven gaat vullen met zoveel liefde, dat die liefde gaat overstromen. En dat wij andere mensen gaan welkom heten in ons leven. Juist mensen die niet welkom zijn bij anderen. Juist mensen waar anderen met een bocht omheen lopen. Juist de mensen die niet in jouw vakje of hokje passen. Mensen van een andere cultuur. Mensen van een andere religie. Mensen van een andere achtergrond. Je gaat ze welkom heten in Jezus naam. En weet je, daarom voel ik me zo thuis in Oase. Omdat we zo'n kerk willen zijn. Zo'n plek waar iedereen welkom is. Wat je ook gedaan hebt... Wat er ook gebeurd is, of je nou wel of niet gelooft, of een beetje, je bent welkom. In Jezus' naam, je bent welkom. Amen. Whoa.